Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Spanje gaat corona anders aanpakken. De regering daar wil niet meer elke besmetting registreren en mensen testen. Na de besmettingsgolf die nu aan de gang is. Want er zijn veel minder mensen die doodgaan aan corona, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Steeds meer Spanjaarden hebben met het, zijn inmiddels met het virus in aanraking geweest. Hebben resistentie opgebouwd. 92% van de bevolking van 12 jaar en ouder is inmiddels ook geprikt. En daardoor zie je heel veel besmettingen door Omicron op dit moment. Maar verhoudingsgewijs worden maar weinig mensen zo ziek dat ze dan ook naar een ziekenhuis moeten. Het is nog wel een plan, maar het idee is dat ze corona steekproefsgewijs gaan checken, net als bij de griep. Spanje vindt dat ook de rest van Europa corona anders moet aanpakken. De ministers en staatssecretarissen van Rutte 4 hebben hun eerste werkdag erop zitten... en ze hebben een lastige klus voor de boeg. Tweederde van de kiezers heeft er weinig tot geen vertrouwen in... dat bijvoorbeeld de woningnood, het klimaatprobleem en de toeslagenaffaire goed opgelost worden. Nu hoort verslaggever Ardi Stemending. Kijk, aan het geld zou het niet hoeven liggen, want ze trekken er miljarden vooruit. Maar heel veel plannen die de nieuwe ministers hebben zijn nog niet concreet. Dus ze moeten wel aan de slag... Een grote deal in de gamewereld. Take-Two van onder andere GTA neemt Zynga over en legt daar ruim 11 miljard euro voor neer. Dat bedrijf heeft Games als Farmville. Door samen te gaan werken willen de bedrijven 90 miljoen euro aan kosten besparen. En het is officieel, de otter is na 50 jaar terug in Amsterdam. Vorig jaar werden er al sporen van het dier gespot en nu is die ook zelf op beeld vastgelegd. Ecoloog en otterspotter Atse is razend enthousiast. Ongelooflijk, en zo'n groot zoogdier in de stad, in de hoofdstad, ik vind het zo bijzonder. Want het, ze kunnen ook anderhalve meter groot worden. En ja, het zijn gewoon uh, ja, formidabele jagers ook. Dus het is heel bijzonder dat zo'n beest eigenlijk midden in de stad ook uh, leeft. Dat is helemaal waar trouwens wat hij zegt. Het dier is gespot in de Diemer Vijfhoek, een soort schiereiland in het IJmeer. Om hoeveel otters het gaat wordt nu onderzocht met behulp van de poep die in het gebied is gevonden. Heb ik het weer nog. Pas op als je de weg op gaat In het oosten en zuiden is het mistig. Verder vanavond is het droog. Het kan een paar graadjes vriezen vannacht. Morgen grijs en keel, s'avonds regen en een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte op de weg neemt af en momenteel staat er nog één file in de regio. Die staat op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever tussen Avenhoorn en Hoorn.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 Lemon, Amsterdam, daar komen ze vandaan, funky alternative rock met invloeden als van bands als Prima's, of Primal Scream moet ik eigenlijk zeggen, Stone Roses, The Cooks, Talking Heads en The Charlatans, en de dame die je hoort uh, op uh, deze single Love Can Take You Places uh, was de zangeres Kath. Van de Stereo MC's. En de bedoeling was dat ze vanavond een dus optreden zouden geven. Van uh, uh, poppodium Duiker. Uh, zowel de Stereo MC's voorafgaand door uh, Lemon. Uh, want dat was de bedoeling. En daarmee zou Lemon eigenlijk uh, een soortement avond verzorgen. met de Stereo MC's. En Lemon ziet de Stereo MC's ook als een stel helden. Voor een nieuwe datum wordt uh, gezocht. Dus mensen die kaarten hebben, uh, wees niet uh, bevreesd. Er zal gezocht worden naar een alternatief. Want vroeg of laat, je kunt erop wachten, uh, worden die uh, tickets uh, gewoon weer geldig en zal er wel weer een nieuw optreden worden gepland... want dat is uh, wel de bedoeling. Goed, welkom bij deze Alternative FM. Uh, Love Can Take Your Places is niet zomaar zonder een reden... want Lemon heeft ook vandaag een nieuwe single uitgebracht. Die ga je straks horen, rond een uur of half negen... maar daar ook bij hebben we een gesprek met Ralf Hees. Eerder was hij al eens een keer in de uitzending bij ons... en toen ging het ook over onder andere deze single... en later uh, Shine On, die uh, hoor je straks ook... Die zit namelijk voor dat we de telefoongesprekken voeren. Wat hebben we verder? Een gesprek met Joost Adriaansus. Maar dat zegt niemand zoveel. Maar in het hiphopcircuit... en met name uit de hoek van Engel... daar komt hij vandaan... heet hij gewoon, gewoon Just. En hij heeft ook een nieuwe single... die morgen uitkomt. Alle zeilen bij. En met hem gaan we straks om half acht praten. En in het laatste uur... een beetje kriskras doorheen... hebben we nog een gesprek met... Nax Stok, uh, hij is van de nieuwe Shining, want die hebben vorige week nog bij het scheiden van de markt van 2021 nog een album uitgebracht, Antidote. En daar gaan we ook over praten. En er zit ook een artikel bij ons op de website aan te komen, dus dan weet je dat ook alvast. Maar we hebben natuurlijk ook muziek, en dat is bijvoorbeeld deze van Rose. En Reminds me of You. of his eyes she dropped it and caused a forest fire now his heart is a no man's land his heart is a no man's land ash and stone and he wonders will she ever come back home forest fire, now his heart is a no man's land, his heart is a no man, I'm trying to reach for his eyes, I'm trying to bring him back to life, but his heart is a no man's land, his heart is a no man's land. Come back home Where did she come back home Met No Man's Land. En het doet een beetje denken aan Ben Howard. En daarvoor hoorde je Roos met uh, Reminds Me Of You. Uh, van de ene Roos naar de andere Roos. Want uh, Meda-Roos bestaat uit een Roos Meijer. Volg je het nog? Denk het wel. Uh, maar volgende week komen ze ook met een nieuwe single. En we doen nog eventjes het met deze uh, Where Do We Go? But so labels into your black coffee cup and drink it up slowly, I don't mind being lonely, as long as I am the only man raising our son. Wat leuk als uh, collega Marcus van Dam binnenkomt lopen. en die zegt: hey dat is die Murder Ballad. dat klopt. Eet dan huis. Was dat samen met Jorie van Gemert. Uh, dat komt uh, van de Monochrome Veil vale. en uh, dat nummer dat heet uh, Josephine. Uh, niets is zonder reden, want ook Meda Roos die we ervoor hadden gedraaid... Uh, komen met nieuw materiaal. Net als deze Ethan Huis, dat is trouwens ook wel grappig geweest. Ik uh, kwam in december ineens tegen... hé, hey, hij gaat uh, Dreams in Multicolor uitbrengen. En wat bleek, die stond gewoon ergens op de bandcamp. Ik denk, ja, die trek ik er even gauw vanaf. Uh, maar ik ben zo netjes geweest om even te vragen... joh, uh, kan ik hem al draaien? Waarop, hé, uh, hey, dat kan niet helemaal... want dat uh, had ik eigenlijk nog niet helemaal mogen vrijgeven... op uh, Bandcamp. Dat was het antwoord van Ethan. Uh, en toen had ik Mary Gold Son. En dat was nou net de nieuwe single... die volgende week uit uh, uh, gaat komen. Bovendien... Ethan zit volgende week ook telefonisch in de uitzending. Dus uh, dan kunnen we het er ook uh, even over hebben. Over dat foutje wat hij eigenlijk uh, gemaakt heeft. Dus het zal wel de derde of de vierde keer zijn dat ik hem telefonisch spreek. Goed, we gaan nog één nummer doen. En daarna gaan we Just bellen. Gewoon Just. Met alle zeilen bij. Want dat is het, uh, de nieuwe single die morgen uit uh, gaat komen van hem. Maar tot die tijd hebben we er nog eentje. En deze dame is hier ook uh, ooit geweest. Joelle Sharon en Blue Moon Bird. ...met multitasken. Nou, dat uh, wordt lastig altijd. Uh, Joel Charan met Blue Moon Bird was dat uh, trouwens. Um, op het ene moment... ...ziet je dan uh, iemand uh, proberen... ...in de uitzending uh, te halen... En, ...en het andere moment staat er ook iemand met een bak koffie... Uh, ...naast je van... Uh, ...hier, een bakje koffie. Ja, terwijl ik uh, drie dingen tegelijk uh, moet doen. T Tijd in de gaten houden en uh, iemand onder een uh, mengpaneel uh, zetten. Tenminste, telefonisch dan. Dat is gelukt. en Dat is gewoon just. Goedenavond. Yo, goedenavond man. Ja, um, ja uh, het was eventjes hectisch, uh, <laughs> maar uh, het is allemaal gelukt. Heb je een bakje koffie erbij? Uh, nou, kijk, als je op de webcam meekijkt, dan, uh, dan kan ik er nu uh, even van genieten. Dus, uh, <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> ja, het gaat eventjes een beetje op zijn luitjes. Maar um, ik kreeg, um, nou laat ik het er eerst even naar de luisteraar zelf uh, brengen. Ik kreeg een mail uh, van deze just. Van, hé, uh, hey, um, ik, uh, ik, uh, uh, ik, ik heb een single. Nou, en uh, ik, ik die single afluister. Uh, maar als je uit de hoek van Steven Engel komt... Ja, dan uh, mag het uh, bijna wel uh, zo zijn dat dat... Zo de radio op kan. En dat kan dus ook. Dus dat is de reden waarom ik hem. Uh, waarom ik hem ook in de uitzending heb gehaald. Want um, ik, ik had bij de introductie al iets over Engel gezegd. maar uh, hoe ben jij uh, met Engel in aanraking gekomen in dat opzicht? Oh, dat is echt, dat is echt jaren geleden. Wij uh, gingen in 2007 uh, met een. Uh, toevallig met dezelfde bus naar een hip in Duitsland. Huh? En uh, ja, toen werden we met elkaar in contact gebracht en we hielden allebei van bier en allebei van hip-hop en een beetje van dezelfde hiphop ook. En toen hebben we aan het eind van het festival elkaar ook plechtig beloofd dat we dat, uh, dat jaar nog af zouden spreken. Daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. en het jaar erop uh, waren we toch weer van de partij bij hetzelfde festival. Ja, bijgepraat en, zeker. Wat, wat zei je? Bijgepraat zeker. Ja, ja, ja, ja. Je ja, had toch wel een jaar in te halen. <laughs> Uh, maar uh, toen, ik uh, denk het derde jaar, uh, ik weet het niet meer zeker of het, het tweede of derde jaar is, maar toen heeft Steve gevraagd van hé, hey, hoe zou je het vinden om mijn, uh, mijn backup NC te worden. Uh, ik heb toen ook nog een keer met mijn eigen crew, uh, toen de tijd nog uit Middelburg afkomstig, uh, in, uh, in, in, in, uh, in, in, in het kroegje in Hoorn in het voorprogramma gespeeld. Ah, ja. Toen, toen uh, Steef zijn Woonbo 2 uh, releasde met Daniel. Ja. Uh, dus uh, daar is het allemaal een beetje begonnen. En toen op een zijn we liedjes samen gaan maken. En daar hadden we zoveel lol in dat we dachten, ja, dit gaan we vaker doen. Aha, dus van ik... het ene en is, dit is het andere wel gekomen zo'n beetje eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar allemaal, allemaal door de liefde, uh, liefde voor, voor de muziek in ieder geval. Ja, dat geloof ik graag. Um, maar uh, ja, ik, ik, ik, als ik het ook hoor, dan denk ik, ja, het is uh, eigenlijk een beetje uh, in hetzelfde straatje eerlijk gezegd ook. Uh, de, ja, ik denk het ook wel. Ja. Ik ja. denk dat we, dat, we, dat we allebei ook van dezelfde soort, uh, soort hip-hop hebben gehouden. Een beetje, een, een beetje de 90s, uh, 90's hip-hop. Um, dus we hebben ook wel dezelfde voorkeur. Uh, ik denk dat we het vaak eens zijn over het uh, textueel ook inhoud. Mm -hmm. uh, Moet het ook ergens over gaan dan? Ja. ja. Ik zou het niet, niet, ik, ik niet anders kunnen en ik denk Steve ook niet. Nee. Nou, dat is bij, bij, bij Steven is dat zeker wel te horen. Uh, en bij jou ook wel. Want als ik die nieuwe single hoorde, dan, uh, dan, uh, dan komt dat er wel heel duidelijk uit. Uh, dat, uh, dat houdt dus ook in hè, dat je jaren geleden elkaar trof... dat je dan ook al een lange tijd bezig bent in de muziek. Ja, ja, daarvoor eigenlijk ook al. Alleen ja, nooit wat uitgebracht. Dat hm. heb ik echt, uh, dat matier heb ik zeg maar meer van, uh, van Engel meegekregen. <laughs> ja. uh, is maar... dat een beetje een soort van schromen over, overwinnen om iets uit te brengen? Uh, nee, het zit hem denk ik meer gewoon in daadwerkelijk ook uh, de skills ontwikkelen om ook gewoon iets echt af te maken. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, en dat, dat ik, ik heb inmiddels wel geleerd, dat is echt een vak apart. Ja, dus de, de, daar zit het dan denk ik meer in. Ja, uh, ben je dan ook gelijk kritisch op jezelf en over het werk wat je dan maakt? Dat sowieso. Ja, <laughs> ja, ja ik ben standaard uh, uh, kritisch. Uh, ja, ik denk dat we dat ook, dat, we, dat, dat Steven en ik daarom ook zo goed met elkaar kunnen samenwerken daarin. Ja. Omdat we elkaar wel de waarheid kunnen vertellen over bepaalde dingen. Uh, ik, ik, ik heb soms wel, als ik met een liedje naar hem toe kom en dan voel ik eigenlijk al dat het niet helemaal is wat het moet zijn. Ja. Maar dat wil ik dan eigenlijk nog niet weten. En dan zegt hij van, uh, ah ja, ik weet niet, want het is het niet echt. Weet ik, ah, ik, wist, ik wist het, ik wist het. Ja, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen eigenlijk, of? Nou uh, ja, ja niet, niet per se helemaal from scratch, maar uh, uh, dan, dan, moet je, dan moet je wel gaan schaven, ja. Ja, uh, nou hoorde ik je net ook zeggen uh, met een uh, band uit Meelburg, hè? Dus, uh, dat je dus, dus dat uh, impliceert dat je dus uh, eigenlijk uit Zeeland komt. Ja, ik ben een uh, zeeuw inderdaad, geboren en getogen. Ja, um, ja. Uh, inmiddels niet meer, hè? Want uh, dat uh, had ik ook uh, meegekregen. Je, je woont nu ergens anders? Ja, nee, ik ben uh, in 2007, oh, dat is eigenlijk het jaar dat we naar dat hip festival gingen. Ah. Uh, ben ik uh, ben ik naar Utrecht uh, verhuisd. Uh, uh, daar ging ik naartoe voor uh, voor uh, de schrijversopleiding. Mm -hmm. Uh, dus, uh, en ik ben daar uh, sindsdien niet meer weggegaan. Nee. Ik wil nog een aantal keer verhuisd, maar... T, t, ja, ja, uh, wat is uh, Utrecht dan eigenlijk voor jou als uh, stad? Uh, nou ja, in de eerste plaats ligt het gewoon ook wel lekker centraal. Ja? Dus voor, sh voor shows is het eigenlijk wel erg pijn, want het is nooit langer reizen dan twee uur. Okay, vanuit okay. uh, vanuit, vanuit Zeeland naar een show reizen is wel een ander verhaal, ja, maar je zit, er, je zit ook gewoon dichter op het vuur. Ja. Dus ook. ...op muziekgebied is alles makkelijker bereikbaar. Hm. Uh, uh, en ik merkte toch vroeger als ik in, in Zeeland woonde... ...de keren dat je dan eens een keer naar de Melkweg ging... Uh, ...die waren echt... ...ja, dat was per jaar bijna op één hand te tellen... ...omdat het toch gewoon meer dan half uur reizen was... ...en was toch ingewikkeld. Hm. Dus dat, de, dat deed je dan minder vaak. Terwijl... Uh, nu ga je met veel, veel meer gemak nog eens een keer naar een showtje toe. Ik bedoel, hier hebben we Tivoli. In, uh, in Amsterdam heb je, heb, je, heb je de Melkweg. Heb je Paradiso. En ja, daar ben je, daar ben je binnen, binnen drie kwartier weer. Ja, dus is, ja, ja. Uh, je bent wel heel erg optimistisch. Maar dat ben ik ook. We gaan er wel weer vanuit dat we ergens... Nou, ik denk uh, eind maart, begin april... Toch wel weer uh, wat, uh, wat shows uh, gaan, uh, gaan krijgen, hoor, denk ik. Ik, uh, ik, blijf, het, ik blijf het hopen. Ik uh, hou mijn hart van. Maar... Uh, uh, <lacht> Ja, nee, het zal toch wel weer? Ja, uh, dat denk ik ook. Ik, uh, we gaan er wel vanuit uit uh, als, uh, als, als er een paar mensen gewoon een spuit in hun arm hebben. Ik uh, ben er even van hoor, want ik uh, zal er geen geheim van maken. Maar ik uh, laat ook even een spuit in mijn arm zitten. Dan denk ik dat we wel weer uh, zo langzamerhand uh, wel kunnen, denk ik. Ja, en ondertussen kunnen we natuurlijk wel gewoon muziek blijven maken. Hè. Dus dat, dat, dat is één ding, ding wat ding, zeker is. Hè? Ja, want uh, jij, jij uh, doet dat ook. Er zijn er meerdere die toch weer bezig zijn. Het verbaasde mij ook. Uh, want ik denk, nou, het zal wel weer uh, het eerste weekje toch wel een beetje tam zijn. Nee hoor, de, de, de, het, uh, jij meldde je, er waren er nog een paar. Dus ik denk, nou, het, uh, dus het schiet uh, aardig op. Het is, een mooi bruggetje, het is een mooi bruggetje naar de titel van, uh, van die song, hè. Alle zeilen bij. Ja, ja, dat heeft er inderdaad ook wel mee te maken inderdaad. Ik wil net zeggen, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Uh, ik, ik blijf denk ik toch muziek maken omdat het me altijd uh, op een of andere manier blijft trekken. Mm -hmm. uh, ja, alle zeilen bij gaat eigenlijk. Ik heb hiervoor een aantal singles uitgebracht die wat, toch wel wat somberder waren. Uh, het is ook een tijd niet goed met me gegaan. En ik merk nu dat ik ook uh, meer de controle wat, ja, letterlijk kan laten varen eigenlijk. Mm -hmm ik kan wat meer loslaten. Dus ik doe, ik doe alles wat ik kan, maar ondertussen accepteer ik dat dingen gaan zoals ze gaan. Dus ja. Dat is denk ik een beetje de boodschap van, uh, van die track ook. Oké, okay. en is het ook uh, de, de, de opmaat naar meer uh, werken wat uh, nog dit jaar gaat komen? Uh, dit jaar weet ik eigenlijk nog niet. Daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Ik heb nog, ik heb nog wel het nodige liggen hoor, da daar niet van. Alleen uh, ik heb ook net een nieuwe baan, dus daar komt uh, binnenkort eerst een beetje wat meer de focus op te liggen. Ja. Um, uh, maar ik vind singles uitbrengen uh, eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Dus het zou best dus kunnen dat er dit jaar nog een single van me verschijnt. Oké. Okay. Nou, dan gaan we deze draaien. Dank ik je hartelijk uh, voor de bijdrage naar uitzending. Ja, graag gedaan, geen probleem man. Oké. Okay. Uh, dat was uh, gewoon just. En hier is hij met uh, de nieuwe single. En dat nummer dat heet Alle Zeilen bij. Het komt allemaal in golven Soms laag water Soms kopje onder Soms traag Soms vlot Soms controle Soms laten varen Soms laden, soms lossen Soms onder de radar door, soms op de kaart Soms er vol voor gaan, soms stoppen Soms komt de wind, je plots aangewaaid. Soms zit je onverwacht, toch zonder En ik wil niet gespannen in de mast klimmen Voor land in zicht, je kan niet alles afdringen Dit is het zijn dat ik me overgeef Maar met mijn eigen vlag omhoog gehezen Ahoh! En ik wil groot zijn, sleepend ook. Ik wil een hele vloot bewegen. Dus ik laat me door de stroom meenemen. En vertrouw op mijn boot. Op hoog van zegen, let's go. Zet al mijn zeilen bij. Maar ga daar waar de wind mee meenga. Daar waar de wind mee gaat. Of ik nou kan drijven of zinken, ik ben en blijf de kapitein van dit schip, dus. Je hoeft niet aan mijn roer te zitten. Ik heb genoeg tools om mijn koers te vinden, niet pushen. Ik wil de invloed van de breeze het liefst voelen. Mijn zeilen zien groeien, want die doen het. Ik ga daar waar de wind me heen draait. Maar maak me eerst wel zeeklaar. Ik ben mijn lange na nog niet waterdicht. Daarom lig ik in de haven. En nog steeds wordt mijn lading lichter. Want ik neem niks meer aan van de schippers op de kade en ik weet. Voor als ik te ver ga, nee. dan ken ik mijn kompas en ben ik heel erg werkbaar yes. Al weet ik nooit wat de volgende golf breekt Ik kom er wel met wat ik tegenwoordig aan boord heb hey. Zet al m'n zeilen bij Ga daar waar de wind Daar waar de wind mee gaat, de wind mee gaat. Hey. zeilen bij got ride by got ride by you got ride by you the Uh, just, of eigenlijk gewoon Just, met alle zeilen bij. Dat was uh, de Nederlandstalige hiphop uit Utrecht. Maar oorspronkelijk komt uh, de man dus uit Middelburg. En deze band, die komt uit Amsterdam. Uh, heet Tape Toy. En ze waren in 2018 volgens Conjo Vergeer van Indiëxel... een van de meest uh, optredende bands in die periode. Eigenlijk uh, ging dat moeiteloos door naar 2019... En inmiddels hebben ze een debuutalbum uit. En uh, daar is deze single op uh, vinden, The One Who Got Away. En bovendien straks uh, gaan wij ook nog het titelnummer uh, draaien van dat album. Honey, what the fuck? Zo heet het, uh, heet het album uh, titelnummer. En het uh, titel van het album. Um, deze man heeft zijn dus crowdfunding uh, voor elkaar. Dus bijna de schaapjes op het droge. Nu is het wachten tot 1 april. En dan ben ik daar gewoon samen met Marcus van Dam uitgenodigd. Francis, op een blik. Maar daarachter zit Frank Bond met More is not the answer. I'm I lose een intrigerende plek voor Bo Manning. Uh, het was een beetje het beste uh, bewaarde geheim, behalve voor 3 voor 12 uh, Utrecht. Die hebben dat uh, heel snel opgepikt, maar hij heeft het uh, bij een uh, kleine kring, heeft hij dat gedropt. Een, uh, een album, een solo album, waar dit nummer op uh, staat. Ocean. Bovendien, hij gaat komen in februari, als het goed is, die eerste donderdag. Nog een beetje onder voorbehoud dat dat dan weer wel, want dat heeft weer met Marcus te maken of die naar het buitenland moet. Ja, dan nee. Uh, daarvoor hoorde je trouwens met uh, Leo met Dog Eyes en daarvoor Francis Alban Blake met More is not the answer. En als dat allemaal een beetje loopt, zal als het zou moeten lopen, dan uh, is op 1 april daar een uh, min of meer een een min van. Ja, samenkomen om hem weer tot uh, leven te wekken. Dat is een beetje het uh, verhaal. Overigens, uh, dat uh, album van Bo Menning, dat heet. En dan moet ik even kijken. Dat uh, heet North Star Runaway. Dus dat is het, uh, het album van hem geweest. Um, wat hij in november heeft uitgebracht. Als laatste, want dat is ook aardig nieuws. Ik kwam dat tegen op de sociale media vandaag bij Manzel van Emily Mekel. Want dat is de dame die erachter kruist, schuilt. En zij mag bij BBC Oxford uitleg geven over haar laatste single, Like a Woman. En die ga je horen tot 8 uur.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 What you see yeah. yeah Cause I'm fine I'm fine I'm fine And I feel like another woman Like fine I'm fine Like fine And I feel like another woman And I feel like another woman They ask her, is she like I'm on one I've been breathing in, breathing out All the things I like I can preach or conceal it, but it won't stop how I'm feeling Cause I just made it through a bit of truth to my past life Oh, can you feel it? Something in my mind just decided to quit